Mijn stilverdriet, dat weet een ander niet. Mijn stilverdriet, omdat hij mij verliet. Waar ik ook ben, ik hoor nog vaak zijn stem. In al mijn dromen, denk ik nog aan hem. We waren gelukkig, toch wilde je meer nog dan mij alleen Ik voel me zo eenzaam en heb toch zo'n pijn zonder jou om me heen Toch hoop ik dat jij zonder mij toch gelukkig zal zijn met haar Al zie ik nog steeds in mijn dromen ons vaak bij elkaar We waren gelukkig, toch wilde je meer nog dan mij.